Komt die weer! De grootste, wat is het nou voor een peraardusie? Ja, die is hem ook niet te groot. Kom op, nou jammer, hè, we slecht. Komt de grootste, wat is die nou allemaal? Wat hoort? Die Ja, ja, dat is... Wat maakt nou staan, dat was Kom ik er aan, ja, ja, ja. Ik heb al om zo te beginnen. allemaal met één verkeerde tjoen naar de andere. Ja, ja, ja, ja, Eet je kindjes zo, de bereidheid dat eens een keer voor allemaal van tevoren. Ja, heb je hebt de, de hele week. De ik heb de... ze te plakken. Nou, ja, eh, goedemiddag. He ja, daar is hij weer, hè. Nou, nou, is dat lang geleden. En we zitten, Nokkie, Nokkie natuurlijk. We zitten van boven tot onder, want over, we hebben een hele belangrijke maar hij al gelijk weer. Ik zit nog in mijn inter, start de ene verkeerde jingel na de andere verkeerde jingel. En komt nou dwars door mijn openingstest. Nou, nou gaan we iets horen, hoor. Nou komt er iets belangrijks. Over, over Nokkie, Nokkie gesproken. Laat je over Nokkie, Nokkie, ja. Uh, ik, nou, wat is er nou uh, even uh, snel, de groot? We zitten inderdaad Nokkie, Nokkie. Uh, uh, olifantenkoekjes. Uh, dat wil ik niet meer Hoeveel heb de grote olifant Symposium in de Symposium heb ik het, het, het, ja. jammer, en Daar wou is, ik vragen. De koekjes ik, uh, is dat van de week geweest? Ja. En? Oh, zijn jullie eruit gekomen? Ja, van de, de, de, uitpost, van de witte rook uit de schoorsteen? Ja. Ja. maar dat wilde ik vragen. Zou ik iets meer tijd voor mijn 30 nou, seconden kunnen krijgen? Oh, geen vragen van de groot. Dan gaan we niet de 30 seconden uitbreiden voor die blauwe Ik heb nog nogal veel posten. Ja, Daar kunnen we... Goeiemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Ik wou uh, ietsje iets, iets meer tijd voor mijn 30 seconden oh, de, oh, we, ja, de, oh, we de grote 30 seconden? 30 seconden? kunnen we toch niet zeggen? De 31 oh, seconden? We oh, hebben oh, een symposium gehad. Ik heb heel veel post. Ik weet het 30 seconden is niks. Dat krijg ik niet. Ik rijd allemaal. Oké, oké, maar dan onhoorbaar. Ietje, ietsje, ietsje, meneer. Wat moet nou moet u zal wel denken: wat krijgen we nou? Hij zit namelijk zo wild dat in zo'n grote symposie ...zijn hier nu, uitgebreid, want die is van meneer de Groot. Oh, de klok! Het is helemaal ontdustig aan het eind van het programma te groot. Dat, dat, Verschil, dat komt, dat is, is dat. Wacht nou even, wat gaat er nou gebeuren? Ja, dat, dat, dat komt eens dus aan het oh, eind van het, het programma. Nee, maar ik wil toch iets meer tijd? Ja, op, ja iets he? meer tijd, maar dat is toch niet ja. nou al. Dat komt dadelijk. Nu gaan we eerst het ja. programma doen. Gaan ja, ja, we vullen allemaal. Jum, maar die die koekje en Er Komt eerst nog een nog niet. Goedemorgen, he, Oh joh, hier als je het Laten we nou beginnen met de Groop, wat yes, heb je geregeld? Wat yes. is de eerste gast? Wie komt er nou? Oh, nou, de, de nou, nou, de, nou, nou, nou, nou, nou, Nou, wie nou, komt? Ik, Kom op, uh, he? ik uh, heb een buurvrouw. We, he? Ik heb een buurvrouw. De Groop, laten we nou niet gelijk met je buurvrouw gaan beginnen. Er zijn duizenden artiesten die hebben van de honger geen ontlasting. Met wie komt hij weer binnen met zijn buurvrouw? Nou, nou wat wezen. kan die buurvrouw dan? Nou, die he? hebt uh, 300 aanslagen per minuut. Echt waar? Van de belasting? De, van de belasting? We bijna 300 aanslagen per minuut van de belasting krijgen. Ja. Heel ik? Ja. Ik dat al veel, ik hoor al veel. Ja, maar het is op de schrijfmachine. Ja, Ik ben zelf ook, dat is leuk, want ik ben ook uh, uh, secretaresse geweest. Jij? Oh, ja? directie Ah, Ja, dat oh, ja. ja. oh, ja. oh, ja, is de oh, ik ja, ja, zat Bij ik. de directie zat ik, ja, uh, Hoeveel oef... aanslagen per minuut had jij dan, Ah, uh, uh, nul. nul. Ja, nul. Ik kon niet dikken. Maar, maar, maar, maar waarom hielden ze je dan in dienst daar? Nou, ik was een heel aantrekkelijk type in die tijd. Dus dat moet je wel van een dikke reet houden. Ja, dan, gaan verder, dan gaan we verder met mevrouw mee. Ze hebben oh. nog beter te doen. er al zijn, Dus we krijgen op. Heel belangrijk hoor van eh, die buurvrouw. Uh, uh, uh, Gerda Be uh, uh, Beukenoot. Ellie, Ellie Beukenoot oh, oh, zelfs en die gaat optreden en die maakt hier 300 aanslagen per minuut, oh, dames en heren. Daar komt ze. Ellie Beukenoot, dames en heren. Ja! Oh, de I had to ask. machine is door dat was een gekke tikkende wagen, want hij schiet helemaal door de ramen. Ik ligt buiten. Jeetje, ik buiten even wilde plassen. Ik krijg een schijf schrijfmezine hier, meneer. Heb ik toch? Moet je dat wil te plaatsen? Ja, ja, ja, ja maar dat dus ja, kan. Je gaat er niet hier over. Nou ja. uh, we gaan gauw verder met het programma. Vergeten wat er gebeurt. Niks gebeurt. Niks aan de hand. Gaan we wat anders denken. Uh, oh, want uh, we zijn. hebben een uh, leuk idee. Die waren groot. Krijgen we nou weer aan die deur. Ik zou zeggen, een hele goede middag allemaal. Ja, dus. Ja, ja. Ja. Ja, ik heb met... een hele leuke mededeling. Oh, ga je emigreren, het land uitweg? Nee, nee, nee, nee. Nee, nee. nee ik heb opdrachten opdracht gekregen om een reclamespot te maken. Jij? Ja, reclamespot voor de televisie. Echt oh, waar? Wat wordt het Dat uh, uh, is dit? een reclamespot met de Baldemijn bug buch. Oh, uh, van, uh, van, van de de Dat is hem. En nu zoek ik daar nog een leuke vrouw bij. Een dacht ik, Een leuke Een leuke vrouw, ja, ja, ja. En ik dacht meteen aan Bub. Ja, me? nee. nee. Bep? Ja. Echt waar? Hoezo aan mij? Omdat je zo'n dikke reet hebt natuurlijk. Ja. Ik dat is toch leuk dat Toza en Bep te voor, voor de, ja. de, de En hoe gaat het precies in zijn werk, Heinkel? Nou, gaat gaat ik gaan repeteren ja. natuurlijk, hè. Ja, natuurlijk. Dus als hier even de tafels en de stoel aan de kant op ja. ja. gaan we hier even de spot gaan repeteren. Meneer Bug komt ook zo. Oh, leuk. Met aan de kant. Het speelt, als ik er even nog ja. het speelt in Canada. In Canada. Canada. Canada uh, daar ja. komt Bodewijn Bug op, uh, op een boot. Ja, met een boot, met boot komt de... hij aan. Met een, schip. Schot, ja, met een schip. Toe, met boot? Met zo'n boot, met zo'n karjak. Oh, die zet oh, op de kant. Vanaf. En die zegt: Wat Hier zeg. in Canada leefden de Chippewa-indianen. Dat moet ik zeggen. Hier in Canada. Hier in Canada. Hier in Canada. Ja, joe, is dat is jouw eerste tekst. Dat met... zeg je dus eerst. Oké, okay, dan gaan we even aan repeteren, meneer Bug, klaar. Oké, in één En actie. Hier in Karendaar. Nee, nee, nee. Eerst komt de uh, Buig. Oh, meneer Buig doet oh, kallenbaan. En dan kom je oh, ja, dan gaan We gaan ja, weer En um, actie. Zeggen, ja. nou, hier zeggen. in Canada, ja. we woonden vroeger een nee, nee, nee, heel lang geleden in Monedaard. En dan moet alleen maar zeggen, in Canada leefde de Chipola oh, indianen ja. nou, ik, ik denk, ik maak er zon. wat zon. bij, dat het een beetje nee, leuk niet. Geen Greek. teksten eromheen, oh, dat is natuurlijk wel te lang, hè. Het, is oh, nou, het is een de kort, kort spotje. Daar ga je, meneer Buechlaar, actie! Canada! Hier in Canada leefde de chihuahua indianen Wat zeg je nou? Chihuahua? Is dat niet goed? chippoah indianen oh. En we ontdekten oh. ooit in dit meer hier de wilde rijst. Ja, en verder aten ze zaden van zonnebloemen en pompoenen. Nee. Dat weet ik al lang. Nee, even even stoppen. Even vast. Nee, ik denk, maar, even weet weet wie even wie stop. Dit. Even stop. Even ho. Dat is de tekst die meneer Buurt gaat zeggen. Meneer Buurt, u gaat u zeggen van de zaden zonnebloemen en pompoenen. Dat is uw tekst. Dat weet ik al lang. Akko. En verder aten ze zaden van de... En ja, en ja, dat weet ik. Die bewaarden ze dan in een berkenbastemandje. Dat heet ik al lang. Nou, rustig. En die bewaarden ze in een berkenbastemandje. Dat zeg ik net. Een billingen heet dat. Dat heet ik al lang? Oh. Billingen heet dat. Dat zeg ik, een billingen heet. ik, ik al lang. En als je reis te combineren... Het zaden en noten, en dat is heel smakelijk. Ja, en eigenlijk zouden de zaden en noten moeten eten, maar dat o, is zo... bond. Ik kan, ja, het is gewoon lekker, weet je wat jij kan? O, je kan me kont kussen. Dat even... dat me of of ik kan, <noen> ja, nee. het is gewoon lekker. En dat weet ik al lang. En is het nu de hoogste tijd voor een helemaal niet, is dit nou weer sinds wanneer doet toa Ja, Dit is net weggelopen, dus, Oh, mooi. Uh, nou daar even die Even En nou even snel, hè? je hoort niet dat het neemt altijd zoveel tijd in beslag en die iedere keer uitgebreid, die blauwe kul uh, met de een puntje puntje. hè He? heb een dikke lege van die. Ik heb ja, de... ja, het nog niet geroepen, het is een prijsvraag. Nee, we dat is, dat is voor je gedaan. Heb jij dat gedaan? Ja, ja. oh. Dikke Leo komt nu. Oh, oh, nee, ja, Hallo, Leo. zelf. Leo. Hallo, ja, Leo. Ja. Ja, ja. Hij is weer aanwezig, ik zou zeggen ja. een hele goede middag ja, je allemaal. Hier is weer Dikke Leo met de vraag van vorige week nu. Hoe was de vraag ook alweer vorige week? we ging die ook alweer over? Als de kat van oh, huis is, ja. puntje, oh, ja. puntje, puntje, puntje. De vraag van vorige week Die was... Gehoord. Die hebben we net gehoord, hij zegt het niet. Uh, Hoe -ho was die ook alweer? Oh, als de kat van huis is, daar komt hij. De kat van huis is. Ja, is het niet zo snel? Puntje, puntje, puntje. Hij ja. huis nou, Hij is eruit. Ja, het ja, komt notaris, hij is eruit. is ja, eruit. Hij is eruit. Hij nou, ja. nou, ja. is eruit. Hij is eruit. Hij is eruit. Hij is eruit. Hij is eruit. Hij is eruit. Hij is eruit. dat is Laten we, dat ja. hopen. Laten we ja. er nog ja. iets van maken, Hij Deze is heel zeg. spits, die is van... De... Hij ja, nou, is is eruit. is uit nou, dat weet je het wel. Die, nou, dan komt we de de hij op elkaar met stevig vast, weet je. Ja, dat als de kat van valt hij in herhaling? Valt hij in herhaling. Als de kat dan van, van Hijs is valt hij in herhaling. Dat was later daar op. Nou, ik zat vorige keer, had ik de verkeerde buiballen dat ik Deze hadden we al gehad op 8 seconden. Dus, ik, dus deze Je vraag stuik. van die kat, die oh. hadden we in september, ook, ook hebben we die ook, ook al? Ja. Tjooi, jongen wat een programma is dit ja. ook, hè. dit wordt ook een administratief! Hoogtepeuntje hoor, bij uh, nou, de trosser. De vraag vrouw? is al, in september komt hij weer met een spreekband Hebben we nog al mensen ingestuurd van die standards? Ja, heel veel. Als de kat van huis is, maakt hij rare strommen. Als de kat van huis is, Ja, gaat hij ook Ja, al, ja erg leuk. Als de A, kat van huis is, kan ik eindelijk op de bank oh, liggen. Uh, uh, new, uh, ja, nee, nee, nee, nee, Ook meegedaan, nee, het uit. Als de kat van huis nee, nee, in nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, hebben we nee, weer nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ja, mm. heer, heer, heer, heer. Weer die halve zool met z'n meubel uit peer. Deze is ook erg leuk. Die is van Ellie Lichtvoet uit Zevenloor. we zijn weer verder, Als de kat van huis is, is het te hopen dat die bereikbaar is. Kijk nou, is een hele Wie? John van de lucht. Jon van de werf. Oh, John van de werf zelfs. Als de kat van huis is, kraap je de poes in donk. Ja, natuurlijk. Goedstelling, uh, hè, Groningen? Ja, als de kat van huis is, koop ik gewoon een nieuwe. Maar, eh, de jongen die hier ook, als de kat van huis is, stand je schoonmoeder meteen voor de deur. Ja! Dat is een kijk! Het oh, oh, oh, huis van de speler eren. Als de kat van de huis is, ben ik een vergeten binnen te laten. Oh, stop Oh, niet te laat. Maar ja, aan het havenkleed hoor. vind ik je hier. is de winnaar. Dick. komt de winnaar. winnaar. de winnaar. Lekker sportje is het, hè. Ja, heel lekker sportje. Nou, lekker achter je de Ja, ja de winnaar. Hier, deze. Uh, ja, ik heb hier de winnaar. Ik ga nee, nou, hem even snel doen. Even snel. Hij op, is gewonnen bij je duim. Hier, ja, bij je duim. Hij van. is gewonnen door Ellie nee, Veenstra. Nee, nee, nee. Nee, nee voor Frans Ruitje. Ruitje. Oh, Frans Ruiter. Oh, Oh, nou zie je het. Ja, natuurlijk. En die woont ja. in de Van Oldenburg. Uh, nee, nee, Bleekveld. het Bleekveld. Oh, het Bleekveld. Oh, bleek oh, nou zie ja. ik het. Ja, natuurlijk. Ja. Het bleekveld 15B20. 20? Ja, 20 zelfs. 20. Ik was verhuisd al zo lang. Maar hier hier op 15B. Een duitje hoor. Nee. Hey! Oh, in Heilo. He ja. ja. Nou, ik zat er toch dichtbij deze ja, week allemaal. op he, al he, al. he het gaat steeds ja. beter. Ja, gaat wel lekker. Ik word op straat al erkend hoor. U bent van de winnaar zeker. Ik ben van de winnaar zeker. Zijn we er Was dat het? Nieuwe opgave. Waarom eh, kan dat niet nou, gelijk allemaal achter elkaar door? En ineens, hup, een <gif> nieuwe opgave en door! Nee joh, weer uitgebreid, joentje zeker? Is dat zo? Ja hoor, daar gaan we weer. <mogiging> de vraag van deze week, deze week, deze week. Hallo, wat zie je meen? Wat is de vraag van deze week? Zeg Leo, vertel eens, wat is de nieuwe vraag? Ik ben zo nieuwsgierig, hoor ik het nog vandaan. Leo, wat is de nieuwe vraag? Vertel het alsjeblieft. Ja, dat ga ik u vertellen. Ja, nou, ik heb er De nieuwe vraag. Ja, daar gaat hij. De nieuwe vraag is... Dus de nieuwe opgave, nou, zeg maar, op. nou. voor komende week. pak ja, nou u even potlood en papier. Dat heeft iedereen Hier al komt hij. Nou, de, ja, ja. de nieuwe vraag ja, is... Wat nou. was de vraag ook alweer? Oh, ja, Hier komt hij. De nieuwe vraag van deze week ja, is, hoe oh, later op de avond, oh, oh, ja. de avond, puntje, puntje, puntje. Oh, vier puntjes. Puntje nee, nee, ja, dat zijn drie puntjes. Oh, okay. Eerst puntje, dan puntje, dan nog een puntje. En In totaal drie puntjes. Ja, in totaal drie puntjes. Oh, ik heb er vier. nu. Ze hebben weer vier. Oh, ik heb er vier. Ik ga geen puntje weg, het is toch ja. maakt mij niet uit. Ja. Maak dat dan, dan uit, aan de, de laatste weg, weg toch? Oh. Het is niet ja. belangrijk, het is gebeurd. Als u wel een leuk antwoord te brengt, e-mailt u dat dan even naar ja. dik vol mekaar. Hup, pak een beet, apenstaatje. Oh, pak ja. een beet, apenstaatje. Oh, die komt dat voorheen voor weet, hij ook met pakken oh, Ja, vlieg. zet hem bij. ja. Ik heb oh, pakken ja. Oh, oh. Al, dat moet het tussen. Dus. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja, ja. ja laat oh, die ja. lekker wezen. Ze kan er ook We nog bij. Hij kan er Gooi maar in mijn mutsje. Gooi er in mijn Ja, heel lang voor. allemaal ja. hem lekker door. plekken door. Ja, het is toch elke week weer een hele klus. Ja, ik hoorde trouwens dat je weer in de handel zat. Ja, ik zit nog steeds uh, in de handel. Ik heb ja, trouwens wereld, misschien uh, uh, even als u geïnteresseerd. Ja, ja, ik nou, heb, ik een, uh, ik heb deze week een hele mooie handel. Ja, wat heb je dan handel ik dan? heb namelijk een uh, half automatische... Uh, Friese koekoeksklop. Half automatisch. Half automatisch. Ja, half dus half wordt half In Friesland al wordt al hij voor mijn speciaal gemaakt. Ja, wat is half automatisch? Wat is half automatisch? Nou, hij is dus niet helemaal automatisch. Oh, dan dan weet weet wordt, hij, hij is dat half automatisch. Automa ik kan hem wel even demonstreren. Nou, ik geloof bent. Nou, we zijn niet dit is hem. Hij ziet u wel. Staat er ook op. Ziet u wel. Made in Friesland. En Nou, ga dan maar zeggen. Als de ...de grote wijzer bijna op de twaalf staat... Ja, komt de ...dan die uh, zit hier naast het deurtje... Er zit een bel. Oh, nou. Dat moet je aanbellen. Waarom zit die bel daar? Nou, hij weet binnen. Kan hij niet zien dat dan de buiten komt. Die klok bijna op twaalf. Oh, geen klok. Dat is toch maar geen enige klok. Half automatisch. Daarom is hij half automatisch. Dat is half automatisch. Dus je moet even aanbellen. En dan weet hij binnen. Die vieze koekoek. Die weet dan binnen dat het tijd is omdat hij de deur. Ik luister. Ik zet hem even de klok bijna op twaalf. Dat druk ik op de bel. Oh ja! Leuk. De gebel, die hoort hij naar binnen, ja. dus hij denkt: hij hey, er wordt gebeld. Hey, er wordt gebeld. Ja, dan, dan, dan gebeld. komt hij de, de trap op, want hij woont beneden in de koekoeksgroep. Ja, oh, en dan komt oh, hij oh, naar nee, boven die toe die en dan doet hij uh, de deurtje Ah, ja, nou dan wel. hoor ik oh, ja, hem oh, ja, de trap oh, op hoor die wel. Hoor hoor, Hoor trap Hoor hoor, Hoor hoor, Hoor hoor, Hoor hoor, Hoor hoor, Hoor hoor, Hoor hoor, Hoor hoor, Hoor hoor, Hoor hoor, Hoor hoor, Hoor hoor, Hoor hoor, Hoor hoor, Hoor hoor, Hoor hoor, Hoor Hoor Hoor Hoor Hoor Hoor Hoor Hoor Hoor Hoor Hoor Hoor Hoor naar beneden. Ja, het, is, het is donker daar binnen. De, de, de, de, de, de trappelliggie uh, doet het niet goed. Oh, op, uh, dat dan moet dan ik nalaten kijken. Maar oh, daar komt hij al uh, mee, heb je Komt, komt hij hoor. Of hij de sleutels, hè? ja. De grendel van de deur. Ja, het is goed. Dat is een uh, tegen inbraak natuurlijk. Hè. Die is, uh, de politie, slot zit erop. Hè. Daar gaat de deur open. Ja, daar heb je hem. En wat zegt hij dan? Ontmoen, ontmoen, ontmoen. Tot morgen. Samen ja, we het luisteren naar de dichtst voor de gaasjong. Wat een puin hè. Nou, moet je kijken, dan zijn we bijna door de uitzending en Het is toch niet waar, hè? Het is toch niet waar, hè? hè? Mijn mobieltje doet het weer. He, Mijn mobieltje doet het weer. He, doet het weer. Het Hallo, je groot. Oh, ben nee, niet Ja, de buurt. Nee, jij, waar wij dachten van Ik sta achter dachten wij. Even. Ja. Hey, luister. Ik ben in de Ik ben in de buurt. Oh, nee, nee ja. waar ben je dan? Ik Ik sta achter de deur. voel ja, ja. ja. luister. Ja. Ik ben achter de deur. Ja. Ik voel me niet. Ik voel me niet. Ik Ik voel me niet. Ik voel me niet. Ik voel me ben je er ook, Kijk eens, hè? ik ben hier met een missie. Ja jongen, ik heb de joekeloeren, die heb ik ook bij. Oh, dat ook. Ik heb ah, namelijk ik heb een plaat gemaakt. Een plaat? Ja joh, cd. Je hebt in opvolging met die, hoe die, die Robby Williams, weet je hè? Die heeft dat oh, nummer van... Tsimtsin Tsupit heb Heb ik daar een Nederlandse vertaling gemaakt. Maar een gevoelige Nederlandse vertaling, je, Waarin uitkomt... ...dat de dichting, dichting? het moeilijk heeft. Ik, ik, ben dichter. Ja. Dat je moeilijk je gevoelens kwijt kan. Oh, dat ja. ken ik in dit nummer. Ja, dat is We hebben in het rijstje met je, Maar nou dit is. is gevoel. Ja. Dan blijft het ja. Dan is nog, een goeie goeie. Goeie. nog een verloren zaak. Kom maar we gaan. Ik zoek naar mooie woorden... ...op de prachtigste akkoorden... ...in elk nieuw gedeel. Schrijf over blauwe zeeën En de mooiste orchideeën Waarin ieder voorswicht Bedenk de mooiste zin niet Over liefde en bewinnen Zonder flauwekul Maar het allermooiste rijmoord Is voor mij altijd Wanneer het rijt komt voor dag en twee. Ik roep het eigenlijk zomaar in het beeld mee. Oh, ik kan er niks aan doen. Ik ga vanzelf. Ik hoor niet eens dat ik het zeg. Ook oh, jongen, het is moeilijk om te zeggen. Om als dichter uit te leggen wat ik denk en voel. Moeilijk dan In woorden op te schrijven. En om duidelijk te blijven, wat ik eigenlijk bedoel. Hoewel ik het steeds weer proberen, keer op keer jaar steeds maar weer die droom vervult. En het allermooiste mooiste is voor mij altijd, wanneer het rijmt, opvoeren <lacht> de grootbreken weer aan, en ook nu gaat het natuurlijk weer diep in. Het verschil tussen een koekje en een olifant Meneer de groot. We hebben dat Koekie ja. nog even aan We hebben nog wel een hoop gehad, dacht ik. Zo in het programma, hopen toch wil niet dat even we nou... mededelingen doen oh, van het daar gaan uh, we koekie olifant symposium Helaas uh, we zijn wij niet tot een eindconclusie kunnen komen. Maar, en, en er wat, zal nog een symposium, symposium worden georganiseerd. Oh, Gelukkig een heel symposium. We zitten met z'n allen in een konijnholletje. Met z'n allen te vergaderen over wat het verschil is tussen een Koekie en een olifant. De, de tussenconclusie is wel getrokken. De tussenconclusie. Ze zijn er niet aangekomen met z'n allen. Nou, wat is het, uh, wat is het de conclusie? Wat is het verschil tussen een koekje en een olifant? wat? Nou, wat is Nou, wat heb ik het over? Het verschil ja, tussen een ja, koekje en een olifant. Ja. Niemand maakt zich daar te druk over. Ja, wat denk maar... je dat er nou iemand van het weekend heeft gezeten van... Wat ja. zou het verschil zijn tussen een koekje en een olifant? Dat is toch helemaal geen vraag. Moet je kijken, lees de krant. Wat, hij komt met het, wat zou er, het verschil tussen... Nou, wat is het verschil tussen een koekje en een olifant? Nou, nou, nou, nou! No. Een koekje heb je erop. Daar hebben we het over, hè? Nou we zijn er weer. doorheen. Ik denk nou dingen redden we niet deze week. Deze week gaan we echt uh, gaan we met z'n allen de diepte Maar Nee hoor, we hebben het toch weer gered. Dat is Moet er nog iets aangehaald worden, Later Water op de avond, puntje, puntje, puntje. Uh, E-mailen, maar. Uh, E-mailen, oh ja, daar is. Albeslaagje. ja, albeslaagje. ja albeslaagje. Pak een beet. Pak een beet in de tussen toch? Ja, moet erbij. Ja, grote letters moeten er tussen. Ja hoor, moet er allemaal bij. zakjes plakken, zit alles erbij. Doe hier nog wat, geef hem nog he, he, he, he, he, he, he, he, wat. Geef hier nog wat er hier valt er nog wat en daar zitten er allemaal bij. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag.